Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen wisselen van baan. In één jaar tijd zijn anderhalf miljoen mensen geswitcht. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV in de Telegraaf. Dat komt vooral doordat er nu heel veel vacatures zijn. Mensen dus wel in het diepe durven springen. Ook de keuze om ZZP'er te worden wordt nu makkelijker gemaakt. Als het zo doorgaat zit over een jaar één op de vijf werkende op een andere plek. Natuurbranden in Nederland worden steeds gevaarlijker. Experts waarschuwen dat het vaker mis zal gaan doordat het klimaat opwarmt en het droger wordt. Doordat Nederland dicht bevolkt is, kan dit voor problemen zorgen. Wijken en spoorwegen liggen bijvoorbeeld vaak in de buurt van natuurgebieden. In Amsterdam is vannacht bij een supermarkt een explosie afgegaan. Op beelden is te zien dat er schade is aan de ramen. Eerder op de avond was er ook een explosie bij een café iets verderop in de stad. Op dat moment waren er mensen binnen, maar er raakte niemand gewond. De café werd een paar jaar geleden ook al beschoten. Een boekenwormer opgelet. Bij de bieb krijg je steeds vaker geen boete als je je boek niet op tijd terugbrengt. Bij ongeveer een derde is dat het geval. Vroeger moest je ongeveer een euro per week per boek betalen als je te laat was. Maar volgens veel bibliotheken is dat niet meer van deze tijd... Slaggever Nick Wouters ging naar zo'n biep. Er zijn zeker hier in Zutphen, zijn best wel veel gezinnen die het financieel niet heel erg makkelijk hebben. En die kwamen dan binnen en die moesten vertellen dat ze een hele hoge boete hadden. Inderdaad, met een aantal kinderen erbij. Mensen die een beetje bibliotheekangst kregen vanwege die boetes. Precies, en dat willen we niet, want we zijn een openbare organisatie. Iedereen mag binnenkomen, iedereen kan hier zijn ding doen. En dat willen we ook heel graag uh, zo houden. Heb je een boek na maanden nog niet teruggebracht, dan krijg je een mailtje of je dat alsnog kan doen. Of je krijgt de optie om het boek te kopen. Het weer nog een kille dag vandaag met weinig zon en veel grijs. Het blijft ook behoorlijk fris. Vanmiddag niet warmer dan een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 14 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele goede morgen, luisteraars. Dit is weer goedemorgen Zandvoort. Op een, nou wat zullen we zeggen? Een dag die best wel mooi begint. Het was een beetje koud geweest vannacht. Het ligt wat ijs op de straat. De hemel is blauw en het zonnetje gaat vast doorbreken. Het was, was een hele leuke dag. En in ieder geval een hele leuke uitzending. Waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het eerst hebben met Walter Sands over het Paulus Loodjaar. 2023. 2023. Ja, en dan moet u niet denken dat dat uh, iets actueels is... ...want het is 300 jaar geleden gebeurd... ...dus het uh, wordt heel erg interessant. We gaan diep de geschiedenis in. Daarna komt Marco Deen en die staat uh, in de Bres, ...die springt in de Bres voor Camping Zandervoorde. Uh, dat wordt dus weer een vervolg... ...op dat hele spannende verhaal. De volgende gast is uh, Nick ten Broeke, ...en die gaat praten over het medicijnentekort... In het volgende uur hebben we ook nog hele interessante onderwerpen, maar daar komen we wat later op terug. Het programma vandaag is gemaakt door Hans Botman. De techniek wordt gedaan door Isabel Goranson. De muziek was uh, en de jingles worden verzorgd door Jelma Koper. En de presentatie, u hoort mijn warme stemgeluid, dat van Roy Dongen. Uh, welkom Walter. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Fijn om jouw warme stemgeluid weer te horen. Ja, ja en, en, en ook nog eens te kunnen zien. We ja, zitten gewoon in de studio, ja. uh, uh, half van deze uitzending. Uh, Walter, uh, 300 jaar Paulus Lood. Nou, ja. De meeste luisteraars weten wel dat het een Amsterdamse koopman was die uh, uh, Zandvoort opgekocht heeft. Ja, hij heeft, uh, hij heeft 300 jaar geleden, 1722, heeft hij inderdaad Zandvoort gekocht. Zandvoort stond om te koop, uh, net als andere heerlijkheden van de staten-generaal. En uh, Paulus Loot die dacht van, nou, dat Zandvoort, dat lijkt me wel wat. En die heeft daar helemaal niet zoveel voor hoeven te betalen. Want niemand wilde eigenlijk Zandvoort hebben. Het was een gebied wat men ook wel de, de, de verdoemde duinen noemde. Yeah. Men was hier heel arm en leefde van de, van de visvangst en de aandappelen. En Paulus Luid hoefde maar uh, 10.000 gulden toen nog te betalen. Ongeveer 180.000 euro. Ja, dus uh, van verdoemde duinen naar de parel van de Noordzee. Zoiets, ja. Nee, ja dat is het, en dat is het mooie waarom we ook ja. inderdaad aandacht besteden aan, aan Paulus Lood. Het is een mooi verhaal. Uh, hij heeft echt veel voorspoed gebracht. Hij heeft ja. hier de kerk vernieuwd. Hij heeft hier uh, de notabelen aangesteld. Hij heeft gezorgd voor een openbaar voetsverbinding. Hij heeft echt wel, het is eigenlijk wel, toch wel een beetje het begin van het zandvoort voor nu. En, en deed hij dat... Uh, was dat nou een, een rijke filantroop? Of deed hij dat van nou... Weet je, als ik nou investeer in mijn heerlijkheid... Dat, dan was, wordt het wat beter. Paulus Loos, als ik zo de, de stukken lees, Was het echt een koopman. Het was echt iemand zelfmeet. Uh, ja, hij, hij zou nu ongetwijfeld in de quote uh, 500 staan. Ja, ja. En uh, nee, het was echt een, echt een ondernemer. Hij heeft ook in, in Portugal heeft hij een houtzaagfabriek uh, uh, of molen neergezet. Maar dan nam hij wel zijn eigen mensen mee... ...zodat ook wel de kosten en de uitgaven binnen het eigen bedrijf bleven. Ja, ja. Een interessante man. Nou. Ja. <coughs> maar we weten eigenlijk heel weinig van hem. En dat is het leuke. Dus we komen steeds meer dingen boven. Hij ligt natuurlijk hier in, het, uh, in, in de dorpscheek begraven. ja. En uh, ja, we duiken nu samen met het Noord-Hollands Archief... en ook in de, indirect met het Nationaal Archief... zijn we echt op zoek naar die geschiedenis van Paul Sloot. Was het een ijdelmens? Weet je dat? Iets, weet iemand nog aan die schilderij? Hij, Hij, mezelf, nee, portretten? nou ja, dat is de grap natuurlijk. We weten helemaal niet hoe die eruit ziet. Oh. Um, ongetwijfeld heeft die, is er een schilderij. En hangt dat bij iemand waarop staat onbekend portret. Ja. Maar daar zijn we dus echt naar op zoek. Maar uh, als je wel leest, het was een, een, een propere nette man wat er over hem geschreven. Ja, ja. ja. Zonder uitspattingen is wel zo, zo ja. veel mensen in de quote 500. Ja, dat ja, weet ik niet. Dus ja. <laughs> ja. Ja, ja. het is geen Ibiza-ganger of zo. Dat, dat kon je niet. toen nog niet, nee. Nee. Nee, nee, nee. Nou ja, Portugal is ook ja. mooi. Um, nou, er gebeurt heel veel. Uh, ja, klopt. Ik, ik heb inderdaad in, in uh, november er ook over verteld. 6 november was dan inderdaad die dag waarop uh, Paulus Lodens Zandvoort kocht. Um, daar hoort een, een, een akte bij en een kwitantie. En het uh, mooie is, die hebben we teruggevonden in het uh, Nederlands van, van, archief. En die ligt nu uh, tijdelijk in het Zandvoorts Museum Dus die hebben we in, uh, in november uh, hebben die, uh, daar naartoe gekregen. Hij is in december is hij daar onthuld. Hij ligt er nu nog steeds. Ik was gisteren even bij de opening van Erik Kolen. Wat ook een hele mooie tentoonstelling is. En dat kun je nog steeds bekijken. Um, vrij uniek. Nog nooit uh, in 300 jaar heeft hij uh, hier in Zandvoort zo gelegen. Okay. Dat je het kunt bekijken. Het is echt heel mooi perkamentpapier. Met mooie grote krulletters. En het is echt, echt heel erg leuk om te zien. En um, ja weet je daarna komen er allemaal activiteiten. Want we gaan tot aan 27 september volgend jaar. Of dit jaar 23. Uh, gaan we door. Dat is namelijk zijn 350ste verjaardag. Dus het komt heel mooi bij elkaar. 300 jaar aankoop. 350ste verjaardag. En dan gaan ja, we de activiteiten uh, organiseren. Ja. En als ik dan zeg bij, dat is dan inderdaad Zandvoorts Museum. Uh, Gilles Kok van de, de Zandvoorts Soekrand. John Bergmans van uh, Studio Artworks. En ik zit er dan vanuit de gemeente in. Hoewel het eigenlijk gewoon echt een soort hobbyproject is van ons alle vier. Ja. We doen dit eigenlijk in onze stille avond En uh, zijn we hiermee bezig. Ja, ja nou, Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vond het ook heel erg leuk om het... Uh, uh, nou ja, Zandvoort uh, ook bekend staat als mensen van... het uh, is ons plek en het is fantastische uh, aarde. Ja. En dan ook last van... nou, uh, welkom hier in de verdoende duinen. Ja. Die bescheidenheid die is wat minder geworden. Ja, het was ja. echt in die tijd. En het, het grappige is natuurlijk... In, uh, dat als je ook ziet dat de, de, de gebieden die wel te koop stonden... ook nog gelijktijdig met Zandvoort... Zoals Bloemendaal, Vogelenzang, Hillegom. Die werden allemaal verkocht. Bloemendaal werd meteen aan Haarlem verkocht. 18.000 gulden destijds. Maar niemand wilde antwoord hebben. Ja. En Paulus Lood dacht van nou, ik zie hier wel kansen. Ja, ja. ik ja. ben heel erg benieuwd. Ja. Wat we allemaal gaan doen in dit jaar. Ja, ik zou ik ik even vertellen. Als je, als je nu naar het Gasthuisplein gaat... voor het museum is al een buitenexpositie. Het is een kleine expositie waarin we vertellen over het leven van Paulus Lood. En ook het leven in, in 1722... Um, nou ja, de achter ik vertelde maar, hij ligt in het, in het uh, museum. Um, daarnaast, vandaag komt de klink uit. Tenminste, de mensen van het genootschap zijn nu bezig met stickeren. Dus de verspreiding uh, gaat echt deze week gebeuren. In de klink staat ook een mooi verhaal over Paulus Lood. En uh, leuk daarbij, daar zit een kortingsbon bij. Dat als je die klink meeneemt, dan kun je voor de helft van de prijs het museum in. En dan kun je die akte eens daar bekijken. Okay. Dus dat is wel een hele leuke, leuke actie. Die we samen met het museum en de klink en het genootschap dan kunnen, kunnen doen. Um, we hebben een wedstrijd. Hoe ziet Paulus Lood eruit? Want we weten het dus gewoon niet. En daar, daar komen al aanmeldingen op binnen. Ik heb ook mensen gewoon die bij mij kwamen. Heel stellig. Zo zag hij eruit. En dit is hem. En waarop gebaseerd? Ja. Dan zie je een mooi uh, 17e- eeuws, 18e-eeuws uh, kostuum. Een man met een baardje meestal. en mooie hoed en pruik en dat soort. pruik. Uh. Ik ben heel benieuwd. Laat, met maar, laat die fantasie maar komen. Totdat we echt weten hoe die eruit ziet. Het leuke is ook dat de, uh, de kunstacademie Haarlem, uh, Joan, geeft daar les. Die willen ook meedoen. Dus vanuit daar doen we ook mee. Erik Kolen sprak ik gisteravond. Die zegt van, nou, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk om een Paulus Lood te maken. Dus misschien zien we dat ook nog eens. Spannend. Dus dat wat, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en, en wat ik heel erg leuk vind, er komen dus echt initiatieven echt uit het dorp. We hebben al met de raadsvergadering één uh, avond gehad dat er chocolaatjes uitgedeeld werden, de loodjes. Uh, maar uh, Vlug Fashion in de, in de Haltestraat is nu ook bezig. Die zijn, kennen we natuurlijk van hun shirts rondom de Formule 1. Ja. En de, de race shirts, ja, die gaan een historisch shirt maken. En uh, ze vertelde het me gisteren, het, uh, ik mag het nu vertellen, in maart komt het in de winkel. Je kunt je nu al inschrijven via hun site. Er zijn 40 exclusieve exemplaren met inderdaad die prachtige handtekening van Paulus Lood op dat shirt... En volgens mij was dat echt super leuk. Dus ja. ik, ik ben al nou de eerste die zich ingeschreven heeft. Ah, oké. Okay, dat dus zijn voor <laughs> alles loodpolo's. Uh, nou, het, het zijn uh, overhemden. <coughs> uh, overhemden zelfs. Uh, ja. ja. En dat hebben ze helemaal zelf ontworpen. En uh, ze, ze stappen hierin. Ze zien uh, hier een kans in. En ze denken van, ja, dat is leuk. We willen daar meedoen naar dat Paulus wow. Ja. Heel bijzonder. Ja. Dus uh, kijk op de site van Vlug Fashion. En dan uh, ze hebben daar een kleine teaser al opgezet. En je kunt je in ieder geval inschrijven. En dan ben je bij een van de eerste. Dus er worden gewoon ook maar 40 shirts gemaakt. Oké. Okay, voor en... de echte Kunst is... of. Is het bekend wat de shirts moeten kosten? Uh, volgens mij niet, maar. God. nog niet? Ja. ja, dat is heel exclusief, zal natuurlijk. er ongetwijfeld bij staan, maar het zal er gewoon een normale prijs zijn van een shirt. En volgens ja. mij lagen de vorige shirts rond de 90 euro. Dus... Ja, en die worden uiteraard op lange termijn alleen maar meer waard. Hè? Dat ook. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat. Nou, en wat, wat ook heel erg leuk is. Um, kijk, we, we krijgen natuurlijk van de Zandvoorters krijgen we allemaal informatie. Hè. Er komt iemand bij mij die zegt: joh, ik heb al ooit een keer in het Amsterdamse archief het testament opgevraagd. En dat krijgen we dan, weet je wel. Dat geven mensen ons toe. Er zijn mensen die zeggen van ja, uh, die, die graftombe die is open geweest. En dat zit er zo uit. Iemand anders zegt, nee, het is nooit open geweest. Er zit niks in. Dus die verhalen worden alleen maar groter en leuker. En we vinden ook steeds meer informatie. Uh, NH, uh, het NH-archief, die hebben uh, onlangs uh, gedichten gevonden van de trouwerij van Paulus Lood. Oh. Dat is wel heel erg leuk. Daar gaan we binnenkort, uh, zullen we die wel publiceren... Uh, prachtige gedichten met ook een kleine tekening erbij van een bruidspaar... waarvan we misschien denken van, nou, zou hem dat dan zijn? Maar dat zijn natuurlijk superleuke dingen die we allemaal boven water komen... en die we nu ontdekken. En dat, dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja en de Paulus was dus ook uh, getrouwd. Uh, Hij is twee keer getrouwd. <kijst> en... Uh, je zou tegenwoordig zeggen een golddigger. Maar hij trouwde altijd zijn stand omhoog. En dat was, daar zijn er ook grappen over gemaakt. Ook in die gedichten, inderdaad. Ja, nou ja met zo'n mooi, <laughs> zo mooi zakelijk succes. Dat kan je natuurlijk Ja, op, hij op trouwde steeds ja. in een betere familie. Of een, ja, ja, ja, ja. fantastisch. Dat zijn mooie verhalen. Ja. Wat, wat ook leuk is, en dat, dat vind ik, wil ik ook even vertellen. Uh, daar is het Standvoortsmuseum Museum natuurlijk ook mee bezig. van hoe men in 1722 hier in Standvoort leefde. En we hebben een, een kookboek gevonden uit 1752. En nou Roy, het is verschrikkelijk als je dat moet eten wat daarin staat. <laughs> maar het is wel heel erg leuk om te zien hoe dat dus allemaal verandert. En uh, Pierre Winkler, nou, je, je kende hem van de Zandvoortse krant met zijn kookrubriek. Ja. En hij heeft ook een eigen kookboek uit. Die, daar hebben we afgelopen week mee gesproken. En die zegt van nou, het lijkt mij heel erg leuk om in dat kookboek te kijken. En misschien dat we een keer met de Zandvoorters gaan koken. En dat we daar de recepten uithalen. En dat we eens een keer een diner maken met 18e eeuwse gerechten. Ja, ja, ik ben, ben heel benieuwd. Ja. Wat voor gerechten staan er dan in de, uh, soort gerechten? Nou ja, uh, haring, <coughs> tuurlijk. Ja. Maar uh, dan gepekelde haring, uh, waarbij gezegd wordt... die moet je eerst anderhalve dag in water leggen. Wel af en toe het water wisselen. En vervolgens kook je hem met azijn en peper. Dus gekookte haring en azijn en peper. En dan moet je serveren met een zure saus. Dat klinkt wel heel <coughs> erg <interessant, coughs> ja. <coughs> ja, Ja, het <coughs> ja. zijn de dingen. Maar er zit ook, staan ook gerechten in als, als zure zult. Nou ja, dat kun je nu nog steeds gewoon ja. kopen, inderdaad. ja. Dus, uh, Nee, dat is leuk. Het is het, uh, het boek uh, De volmaakte keukenmeid uit 1752. En daar staan dat soort gerechten in. En Pierre die gaat daarmee aan de slag en ik ben heel benieuwd. Dat kon je toen nog zo noemen, hè? Een volmaakte keukenmeid. Dat kon je toen nog zo noemen, ja. <laughs> Slash man-vrouw. Ja, ja um, oké. Okay. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, we hebben... Uh, John Bergmans, onze, onze vormgeefster, heeft prachtige aanzichtkaarten gemaakt. Uh, waar ook op de akten en uh, de kwitanties staan. Die kun je in het uh, Zandvoorts Museum uh, kopen. Uh, ja, en daarnaast gaan we gewoon door. We, we zijn bezig met informatie verzamelen. Uh, de samenwerking met de kerk uh, is, is uh, volop gaande. De, die zijn natuurlijk ook super ge, uh, geïnteresseerd. Die zijn ook in hun eigen archieven op zoek. Um, er komt een, iets van een, van een wandelroute door de, de gebieden van Lood. Uh, er komt nog een lezing vanuit uh, het Noord-Hollandse archief over Paulus Lood. En we zijn natuurlijk dingen aan het voorbereiden rondom die 27 september. Ja, en 27 september 1973... toen was er echt een, een mooie herdenking... bij, het, bij het graf, uh, of de grafkapel van Paulus Lood. Nou, we staan eens kijken of we zoiets ook weer gaan doen dit jaar. Dus gaandeweg, wat ik je net vertel over Vlug... En, en, en over dat soort dingen, de klink... dat wist ik in november ook nog niet. Dus als je me over twee maanden hier weer neerzet... zijn er misschien weer allemaal nieuwe activiteiten bijgekomen. Het begint te leven in het dorp, hè? dat vind ja. ik leuk. Er zijn, er zijn inwoners die bij, me, bij ons komen en informatie geven... of dingen vertellen... Of, oude foto's hebben van inderdaad die herdenking in 1973. We vinden steeds meer. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar dat, dat portret. Ja, ik moet ook zeggen dat ik uh, <coughs> sorry uh, zelf ook helemaal verbaasd was... Uh, toen ik het uh, verhaal hoorde. Ik, ik ben natuurlijk niet een geboren rechtergezantwoord. Maar nee. ja, die Paulus Loodboulevard, denk ik, een rare naam. Dat is geen enkele toerist die dat uit kan spreken. <lacht> waarom, heb je, waarom heet die zo? Waar ja, nou, is zo, hele... zo, zo is het ja. begonnen. Zo zijn we van, inderdaad uh, bij de gemeente... Uh, we hebben natuurlijk de Paulus Loodboulevard opnieuw ingericht... En toen dachten we inderdaad van ja, misschien moeten we daar iets mee of gaan we dus. En toen zijn we gaan nadenken. En toen, een van de eerste dingen die ik deed was natuurlijk, wie was eigenlijk die Paulus Loot? Ja. En toen kwam er eigenlijk maar een heel klein stukje online. van. nou, weinig informatie had ja, het ooit gekocht. En er was weinig over te vinden. En natuurlijk binnen het genootschap. En, en er zijn natuurlijk ook echt mensen hier in Zandvoort die echt wel de geschiedenis van Zandvoort goed kennen en bijhouden. Die weten wel wie Paulus Loot is. Maar in zijn algemeenheid is het een vrij onbekende naam hier. Ja. Behalve dan inderdaad van de Boulevard. Maar het is ook wel heel interessant als je kijkt wat die man inderdaad dan allemaal betekent ja. heeft. Als je zegt ja. hij heeft openbaar vervoerverbindingen uh, aangelegd, de ja. uh, ja. kerk uh, neergezet. Ja, hij heeft de kerk <laughs> helemaal gere gerenoveerd. Hij heeft natuurlijk ook meteen, als je het dan hebt over ijdel, hij, hij heeft wel meteen voor zichzelf een graftombe daar gebouwd. Ja. Dus dat dan wel, daar ligt hij dan met zijn, met zijn schoonzus en zijn vrouw, ligt hij daar uh, begraven nog steeds, is het val. Dus ja. Kunnen we daar niet een keertje inkijken met, uh, met zo'n uh, uh, ja! röntgenafdraag? Ook daar hoor ik allemaal hoor ik mooie verhalen <coughs> ja. over, Roy. Het is echt heel leuk. Er schijnt ook een trucje te zijn, wat ik niet ga vertellen... om inderdaad erin te kijken. En uh, dat ga ik binnenkort met, met de kerk even overleggen. Er schijnt een methode te zijn dat als je iets opzij schuift en draait en doet... dat je dan in die tombe kunt kijken. Ja, super. Ja. Het wordt een soort uh, Da Vinci-code bijna. Ja, <laughs> zeggen. dat is een heel spannend verhaal. Uh. Ja, ja, maar ja. daar uh, dat, dat gaan we natuurlijk mee naar buiten. En daar ga ik met de kerk ook van. hebben. Ja. ja En, en ja, aan de andere kant... Ik heb natuurlijk ook inderdaad van mensen van... Ja, weet je, het is een graf. Laat het met rust. En, maar ja, kijk op ja. Discovery zien we ook allerlei tombes die open gaan. En uh, op History Channel. En, uh, ik weet het niet. open uh, Nee, voor mij hoeft hij niet open. Maar ik vind het wel... Uh, interessant. Om te, als je inderdaad met zo'n klein kamertje even <coughs> erin zou kunnen kijken... vind ik wel interessant. Ja, je de botten van Paulus loopt niet te toon te stellen. Maar nee. het is wel fijn om te weten of hij er überhaupt in ligt. Uh, hij ligt erin, dat, uh, dat is bekend. Ja. En er is ook bekend hoe hij daar begraven is. En het is zelfs bekend dat toen hij begraven werd... dat het graf iets te klein was... en dat ze hem gekanteld erin geschoven hebben het was ook een relatief lange man voor die tijd. Ja, misschien. Ja, of het graf was te klein. Ja, <laughs> hij was zuinig. <laughs> ja, ja, zoals mede koopman. Het mag niet te veel ja. steden kosten. Ja. Dus het was een heel vol... Uh, ja, het, het, het, jaar. Is gewoon, het is gewoon leuk, uh, Roy. Het, is, het, het leeft. Mensen zijn er geïnteresseerd. Uh, er komt steeds meer informatie... En, uh, ja, het is leuk om over de Zandvoort geschiedenis... Kijk, het gaat, als je het over Zandvoort geschiedenis hebt... gaat het vaak altijd over de, de grote bad, de badhuizen, de grote hotels... Ja. of de Atlantic Wall. He, uh, maar dit is inderdaad ook een stuk geschiedenis van Zandvoort. Gewoon het, het, het arme leven in, in 1722. En dan die koopman die hier komt. En denkt van, nou, dit is nu mijn dorp. Ik uh, leg belastingen op, ik stel die mensen aan... en ik ga er hier iets van maken. Ja, ik denk ja. wel, de propriété met belasting oplever. Ja, dat, dat horen er in die tijd natuurlijk bij. Je moet wel iets verdienen natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, dat moet ook betaald worden. <coughs> <Nee. laughs> Inderdaad. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat er nog allemaal meer aanhaakt uh, Ik hoop dat de scholen bijvoorbeeld uh, wat Ja, doen? natuurlijk. Het zou heel zou erg leuk zijn als die gewoon bijvoorbeeld meedoen... Met die, met die wedstrijd over dat portret. Ja. We hebben twee klassen gemaakt, tot 12 jaar en na het 12 jaar. En wat leuk is, um, er komt 7 april... Er komt een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... over bekende, beroemde Zandvoorters. En er is al een wand, wand gereserveerd... voor alle inzendingen die we krijgen voor Paulus Lood. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ben ja. Er, dus, ik weet niet wat jij in, in je stille avonduurtjes doet... maar maak een mooi portret. Dat is wel moeder vragen. Die is met ideeën. Ja, hartstikke ja. leuk. Ja. oké. Okay. Nou, Dankjewel voor uh, alle informatie. Ik denk dat we nog wel regelmatig een update krijgen... Ik over nieuwe activiteiten. en uh, Die zullen we dan graag in de uitzending meenemen. Doen we. Dankjewel. Leuk. we were good we were gold, kind of dream that can't be sold we were Did you cry but then remember We hebben nu geluisterd naar Miley uh, Cyrus. En dat is heel interessant. Want die heeft uh, met Bruno Mars een relatie gehad. Die heeft al tien uh, jaar geleden is die, uh, gestopt. En toen het uitging. Toen schreef Bruno Mars het nummer When I Was Your Man. En als antwoord daarop. Blijkbaar wat verlaat komt Miley nu. met uh, uh, Miley Cyrus met een reactie. En daar valt niet omheen te draaien. Schrijft Jelmer hier uh, de toelichting op de muziek. En ik was helemaal vergeten om u te vertellen. Wat het eerste nummer was. Want het eerste nummer was Take On Me van AHA. Een van de nummers met de eerste animatieclip die uh, toen ooit gemaakt is. U ziet het ook, uw uh, radiopresentator is al wat ouder. Uh, nu hebben we aan tafel Marco Deen. Uh, en die staat de bres voor uh, de toekomst van camping Zandervoorde. Goedemorgen Marco. Goedemorgen Roy. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. En uh, nou, Toevallig heb ik ook de, uh, de mensen van camping Zandervoorde... Uh, ook geïnterviewd uh, een tijdje geleden. Uh, naar aanleiding van de rechtszaak die ze toen hadden gewonnen. Ja. Uh, um, en die waren toen ook al een beetje teleurgesteld... omdat ze het gevoel hadden dat ze er alleen voor stonden. Um, en nou, ik heb begrepen dat jij uh, allerlei vragen hebt gesteld... En, uh, en, en andere ideeën hebt van... nou, de gemeente kan wel een rol vervullen. Want de gemeente die zei... wij hebben, zijn hier geen partij in. Ja, dat, dat, uh, dat klopt, Roy. En... Um... Kijk, ik vind in ieder geval dat je uh, zo'n partij die zich zo e enorm in, inzet uh, hè, voor behoud van hun, uh, van hun camping. Uh, die moet je serieus nemen. En dan vind ik niet dat je daar heel makkelijk kan zeggen. van nou, uh, dat is een, uh, een zaak tussen de ontwikkelaar, Kennermer Park in dit geval. en Camping Zander Daar trekken wij onze handen vanaf. En als er dan een brief komt van, uh, van de advocaat van, uh, van de camping. maar toch wel degelijk een aantal punten worden aangestipt. waardoor het best wel eens toch zou kunnen dat de gemeente een bepaalde rol heeft... vind ik dat je daar in ieder geval serieus naar moet kijken. En dat is uh, waarom uh, ik deze vragen aan de wethouder heb gesteld... om in ieder geval daar wat opheldering over te krijgen. Ja. Oké, okay. nou neem de luisteraars eens mee... want die weten vast niet alles wat daarin staat. Nee. Dus welke vragen hebben jullie gesteld aan de wethouder? En wanneer verwachten we dan een antwoord van die wethouder? Nou, om met het laatste te beginnen... het antwoord uh, moet, moet in ieder geval binnen 31 dagen uh, gebeuren... Dus nou, ze zijn uh, vorige week uh, ingediend. Dus nou, er zijn nog drie weken te gaan, uh, zeg week, ik ja. maar. Ja. En uh, dat zijn meer uh, vragen die ik heb uh, opgedoken, zeg maar in de brief van de advocaten van, uh, van de camping. En dat is bijvoorbeeld: van nou, is de gemeente wel bekend met het feit dat het, uh, het gebied uh, bekend staat als een aardkundig monument. En uh, dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de uitgifte van bepaalde bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of, of, of andere zaken. Maar mag je vragen, wat is een aardkundig monument? Ja, dat is een stempel wat ja. op een bepaald gebied wordt gedrukt. Ah, okay. Je moet het zien als een beetje een soort Natura 2000-gebied. Uh, een NNN-gebied. Het wordt vaak door de provincie uh, aangewezen. Okay. En voorheen ging de, ge, de provincie ook over dit soort zaken. Maar dit is nu sinds kort behoort. Uh, uh, kijk, dat, dan betekent het eigenlijk dat een, uh, een gebied wordt beschermd door de provinciale milieuverordening. Zo staat het feitelijk in de wet. Dat is ja. ook hoe de advocaten het brengen. En dat uh, is sinds kort uh, wel. Uh, Gekomen in het takenpakket van de gemeente. Dus mijn vraag is onder andere: hebben we daar dan naar gekeken? Kijk, ik wil niet dat we straks voor verrassingen komen te staan dat er verkeerde uh, dingen worden besloten of, of niet goed naar gekeken en dan zijn zij straks hun camping kwijt. Want daar gaat het mij in de basis om. Hè? Ja. Ik, uh, ik draag de mensen van Camping Sandervoerder gewoon een warm hart toe, omdat ik vind dat uh, uh, iedereen van elke. Uh, laat ik zeggen, uh, inhoud van welke portemonnee dan ook. Uh, jong en oud, en man en vrouw, en rijk en arm, moet kunnen recreëren. En uh, ik vind Zandvoort daar altijd zo'n mooi voorbeeld van geweest. En, ja. um, wat, wat we nu een beetje zien, is dat we onderhand... zowat één groot bungalowpark worden. en enkel ons richten op uh, dit soort uh, toerisme en recreatie. En dat vind ik jammer. Uh, wij zijn van, van keuzevrijheid. Ja. En, en uh, de mensen die staan hier vaak al uh, langer dan 30, 35, 40 jaar, sommigen. Nou, die zijn een half de helft van het jaar zijn zegt onderdeel van de Zandvoortse samenleving. En ik vind niet, ja, ik vind, daar moet je serieus mee omgaan. En Tuurlijk kan je zeggen het is een, een zaak tussen de ontwikkelaar en de camping. Maar ik denk dat wij op zijn minst, en dat heeft de wethouder ook al beaamd hoor. Want ik ben uh, met de heer Hendricks ook op bezoek geweest. En die wil gerust aan een, een soort van, zonder ook een standpunt in te nemen. Laat ik daar wel helder in zijn, maar wel een bemiddelende rol op zich nemen. In eventuele gesprekken tussen die twee partijen. Maar dat komt maar niet los. En dan krijg je dus rechtszaken zoals deze. En ja, ik denk dat dat de sfeer ook niet, uh, niet ten goede komt. Vandaar dat ik, dat ik hier aandacht aan wil blijven geven. Geven, zolang als de rechter daar uh, nog geen uitspraak in heeft gedaan. Want dan ja, kunnen we kijken welke kant het op gaat. En, een ander voorbeeld is ook in mijn vragen, uh, uh, kijk, er wordt namelijk voor het gebied gesproken dat er niet gegraven mag worden dieper dan 80 centimeter. Dat is niet diep. Nou, dat om vind ik fundeer. persoonlijk als leek, denk ik, nou, dat is niet zo diep. En als nee. je stel je wilt een riolering aanleggen of iets dergelijks, dan lijkt het me toch al dat je gauw dieper komt. Ja. Uh, uh, maar Park beweert, dat is niet zo. Nou. Klopt dat allemaal wel? Ik vind, daar moeten we even wat actie op ondernemen. Van hoe zien die plannen er dan uh, precies uit op, de, op dat vlak? Um, kijk, uh, verder worden er nog een aantal voorbeelden aangegeven. waarin uh, hun advocaat zegt van. Nou, de gemeente die, die moet wel degelijk uh, zorg dragen. straks voor bepaalde omgevingsvergunningen en eventuele heffingen. En. Uh, nou, maar een andere vraag van mij is... hebben wij daar al naar gekeken? Hebben wij controlerende werkzaamheden verricht als gemeente? Of, of, of dat wel zo is, of dat het juist niet zo is... maar dan, dan weet je dat. En um, nou, er geldt bijvoorbeeld ook nog een maximale bouwhoogte... maximale oppervlakte voor de te bouwen bungalows. En ook daar um, lijkt wat oneenigheid te zijn van inschatting... van is dat allemaal wel binnen de afgesproken normen en maten? Vandaar, ja. nou... Dat is in grote lijnen wat ik eigenlijk wil weten. En aan de basis daarvan ligt nogmaals... dat uh, ja, ik, ik, ik vind... Uh, we moeten een variëteit behouden in Zandvoort... aan recreatiemogelijkheden. Hè. We hebben een prachtig dorp met pensions, hotels... een camperplaats, een camping. Uh, hè, gelukkig nog wel iets. Maar ja, als het allemaal verdwijnt, is het weg. Hè. komt nooit meer terug. En uh, voor je het weet... Uh, ja Word je, zoals gezegd, een groot bungalowpark. Uh, op het strand gebeurt er natuurlijk ook al het een en ander. Nou, prima. Maar als je daar ook overdreven dingen toe gaat staan... denk ik niet dat het, uh, dat het er beter van wordt. Nee, het is natuurlijk ook zo dat... Uh, ik, ik begreep dat wel heel veel mensen. Is dat de mensen van Camping Zandvoort die, die daar komen... die ook gewoon, uh, wat je zelf zegt, winkelen in Zandvoort. Hun boodschappen doen en dergelijke. Uh, en als je... Uh, ja, niet, niet aan de van Centerparks. Ik, uh, ik heb daar ook regelmatig een huisje voor mijn studenten bijvoorbeeld. Maar ja, uh, als ze iets nodig hebben... dan lopen ze naar het winkelcentrum van Centerparks zelf. En daar gaan ze dan ook een pizza eten of een hamburger. Uh, dus uh, behalve dat we iets aan toeristenbelasting ontvangen, eh, vraag ik me wel eens af of, of die hele grote dure voorzieningen ook wel zoveel bijdragen. Nou, een goed voorbeeld wat je daar schetst. Ja, ik weet ook niet zozeer, daar heb ik nooit echt uh, goede onderzoeken of zo over gezien. Maar het feit uh, dat het economisch beter of slechter is voor Sanford, nou, ik weet in ieder geval, die mensen die zitten daar uh, een half jaar vast en die wonen er echt, ja. dus, dus die maken gebruik. He, van de Zandvoortse middenstand en dergelijke. Wellicht uh, ja. mensen in centerparks. Ja, uh, die blijven toch veel in zo'n park hangen. Heb ik het gevoel. He, die blijven daar waarschijnlijk ook een hapje eten. Die hebben de, de, de supermarkt op het park. Ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat uh, het wellicht voor de te beter is. Uh, om, om een camping ook uh, te behouden. En ik heb ook uh, in de... In de ja, in de rondgang met de dames die zich zo uh, erg inzetten uh, voor Sander Voerde, die daar zelf ook wonen, uh, hebben een rondje door het dorp gemaakt. En dan hoor je echt wel van de ondernemers. Uh, dat die gewoon blij zijn met die mensen. Ja. Want die zijn echt onderdeel van, uh, van onze samenleving geworden in al die jaren. En, en terecht. Ja, en al heeft onze gemeente niet echt een heel erg fantastisch track record... als het gaat om <tacht> vastgoedprojecten uh, en juridische procedures... Uh, dus Even los van het feit dat, we, uh, dat je hier staat voor de mensen van Camping Zandervoorde. Als de gemeente onjuiste besluiten neemt... dan zou het ook wel een heel erg duur besluit kunnen worden. Nou, dat is goed dat je daarover begint. Want dat is natuurlijk eigenlijk, de zaakjes zie ik het... als het, het tweede voordeel van mijn vragen. Want um, kijk, als blijkt over een jaar dat wij steken hebben laten vallen... Nou, dan, is het, dan staan we al voor een probleem. Ja. Dus je kunt maar beter beslagen ten ijs komen. En in plaats van de handen er te snel af te trekken. Vind ik uh, moet je serieus kijken naar dit soort zaken. En gewoon antwoord geven op een, uh, op, op een aantal vragen die in zo'n brief uh, worden gesteld. Die door de advocaten van hen gestuurd is. En dat hoop ik dus, dus ook te bereiken. Nogmaals in de eerste instantie tuurlijk. Hè, ik, ik, ik kom hier op voor uh, de variëteit in recreatie en behoud van Camping Sander Dan laat dat helder zijn. Maar een, een tweede zaak is dat we als gemeente natuurlijk er ook slordig op zouden staan als, uh, als later wordt gezegd van hallo, waarom hebben jullie daar uh, niet op gelet? Of ja. uh, hey, dat, uh, daar had die advocaat uh, destijds wel gelijk en daardoor zitten we nu in een spagaat. Uh, laat het maar helder zijn. Ja. Maar die brief van de advocaat die is aan de gemeente geschreven? Ja, die is aan de gemeente geschreven. Ze is ja. eigenlijk aan de openbare ingekomen. Dus ja. die is zowel aan de raadsleden als aan het college gestuurd eigenlijk. Ja, ja. En, en dus jij dacht van nou weet je wat. Ik mag maar niet zomaar het college af wat ze gaan schrijven. Nee, is goed, kijk, is dat is raad ook de vinger aan de pols. Maken. Ja, want als, kijk, hij is ook aan, aan, aan mij, zie ik het dan ja, maar, ja, geschreven. Ja. Dus als je daar wat mee wil doen, dan moet je het wel oppakken. Ja. En, en niet voor <kwijnt> kennisgeving aannemen. Dat is ook niet echt wat het college heeft gezegd of zo hoor. Maar die, die, die doen er in ieder geval van nog niks mee. Ja. En uh, wij wel. Ja, dus je zegt uh, vinger aan de pols. Ja, ja. exact. Ja, Dat ja. lijkt me heel erg uh, goed. Um, over drie weken komt dus uiterlijk... er uh, een antwoord op. Ja. Uh, en dat lijkt me misschien een, een goed idee. Uh, Hans zit hier in de studio... om uh, een vervolgafspraak te maken... Voor, uh, zodra die vragen beantwoord zijn... Ja, of dat naar tevredenheid. Nou, uh, daar ben ik natuurlijk uh, altijd uh, toe bereid. En ik uh, wil ook nog zeggen dat, uh, kijk, ik heb natuurlijk een soort dubbel functie. omdat ik ook in de provincie werkzaam ben als uh, statenlid. En daar moet ik ook eerlijk zeggen dat uh, de SP, uh, bij monden van uh, Heidi boulel zich ook enorm inzet voor deze. Uh, ja. En dat is prettig, want dan zie je toch een bepaalde politieke samenwerking ook ontstaan. Ja. Uh, en dat is gewoon fijn. Dat, dat geeft denk ik ook die mensen een extra steuntje in de rug. En dat zorgt ook dat we op wat meerdere vlakken tegelijk uh, uh, nou ja, daarmee bezig kunnen zijn. Dus dat uh, wilde ik ook niet uh, onvermeld laten eigenlijk. Ja, nou dat vind ik heel erg mooi. Want dat is natuurlijk wel fijn voor die mensen ook. Dat er niet alleen op lokaal, maar ook op provinciaal niveau uh, ja. meegedacht wordt. Ja. Uh, en ja, er is natuurlijk een, een andere discussie voor een andere keer. De trend dat alles uh, uh, verkocht wordt aan uh, grote ondernemers... Uh, is natuurlijk uh, iets wat wel op uh, weerstand in Nederland... van het toenemende weerstand van het uh, lopen is. Ja, dat merk je ook inderdaad uh, in de media wel, uh, Roy. Je ziet natuurlijk ook dat uh, veel grote investeerders... maar ook, zoals het er nu uitziet... waarschijnlijk wel voor meer dan 50% buitenlandse investeerders... Weet je, uh, hier campings opkopen en uh, het maar uh, commerciële. Als commercieel doelwit beschouwen. En ja, het gevoel verdwijnt een beetje. En dat vinden wij jammer. Ja. Nou, met deze mooie woorden. want ik denk dat iedereen het dat stuk wel mee eens is. Als het gevoel verdwijnt, is het nooit goed verzand. Uh, kunnen we dit interview afsluiten. en gaan we naar een mooi stukje muziek. Bye. We hebben geluisterd naar uh, twee nummers, uh, The Light van Rondé en Monday Morning van Fleetwood Mac. Een heel passend nummer voor deze zaterdagochtend. Um, aan de telefoon hebben we als het goed is, Nick ten Broeke. Goedemorgen. Goedemorgen Nick. Fijn dat we jou aan de telefoon hebben gekregen, alhoewel de aanleiding uh, niet zo heel erg mooi is. Um, we zien hier eigenlijk een, een soort gevolg van landelijk beleid dat ook in Zandvoort de mensen echt diep raakt. Ja, klopt. Uh, de luisteraars weten vast niet helemaal de voorgeschiedenis. Dus zou jij kunnen vertellen uh, wat er precies gebeurd is? Nou, het geval heeft van de week een artikel gestaan in onder andere het Haams Dagblad... Ja. over het feit uh, dat wij bepaalde medicatie voor onze zoon uh, niet kunnen verkrijgen hier in Zandvoort. Ja. Uh, dat loopt eigenlijk al meer dan een half jaar en wordt steeds erger. En uh, onze zoon, uh, maar niet alleen onze zoon, maar ook vele andere kinderen van vele andere mensen. Ja, uh, ja die, hebben, die heeft dat medicijn nodig. En uh, ja, wij zijn uiteindelijk uh, in Duitsland terecht gekomen om dat medicijn daarop te halen. Ja, en daar heb je het dus opgehaald. Uh, met ja. een doktersrecept, begreep ik. Ja, klopt. Ja, ja. En die, de, gelukkig was die Duitse apotheek zo vriendelijk om te zeggen: Nou, dan geven we dat wel mee. Ja, klopt. Maar dan moet je natuurlijk ook maar weer afhankelijk van zijn. Uh, ja, klopt. Maar ja, daar is het uh, wel goed voor handen. Ja. En uh, hier is het niet voor handen. Uh, uh, het zou uh, nu weer geleverd worden half januari en wij krijgen uh, vlak voor het artikel in het horen, ja, waarschijnlijk wordt het half juli. Nou uh, ja, daar heb je niks aan. Het, uh, mijn zoon heeft het medicijn elke dag nodig. Ja, uh, en is het medicijn heel belangrijk voor de gezondheid van jouw zoon? Um, het is uh, ja, wel belangrijk, ja. Ja, want anders heeft hij geen goede nachtrust. En uh, ja. Ja, dat, dat zou niet goed zijn, zeg maar. Nee, natuurlijk niet. Niemand kan structureel zonder een goede nachtrust. Nee, precies. Ja, dus dat is, dat is iets heel essentieels. Dus dat lijkt me ja. inderdaad belangrijk. Um, en de apotheek hier, wat zegt die daar dan over? Nou ja, de apotheek hier uh, die doet zijn best. Maar ja, uh, die uh, komen ook niet verder uh, dan uh, te melden van... Uh, ja, we kunnen het niet leveren. Hier heb je een folder, uh, als je een klacht hebt... Uh, daar... Dan kun je daar en daar indienen. Ja, zo kom je natuurlijk niet verder. Nee. Maar dit is. Dus we uh, zijn zelf op zoek gegaan. Ja. En dan dus ben je uiteindelijk in Duitsland terechtgekomen. Hoe ben je ja. daar terechtgekomen? Ben je gewoon aan uh, apotheken langs gegaan? Of? Nou, via een zakelijke relatie van mij. Ja? Uh, ik wist dat zijn kind ook ziek was. En uh, we hadden even contact met hem. Vroeg of uh, hij apotheek kende. Nou, hij kende er twee. En bij de eerste, de beste was het raak. dan konden we meteen uh, twee flesjes ophalen. Okay, en, en maar hoe lang... zijn er ook andere mensen die uit hele andere landen medicijnen moeten halen. Ja, en, en um, is er een oorzaak voor dit uh, tekort aan deze medicijnen? Want Duitsland ligt, nou ja, het is in de 200 kilometer hier vandaan. Ja, precies. Nou, men zegt, uh, er wordt beweerd dat bepaalde grondstoffen uh, uit, uh, uit het Verre Oosten komen... en dat die heel moeilijk leverbaar zijn. Uh, maar ik hoor ook verhalen dat uh, Nederland... Uh, uh, onderhandelingsland nummer 1 natuurlijk uh, te weinig wil betalen voor medicijnen ja. en uh, ja, dat de landen die er meer voor willen betalen dat die eerder worden geleverd dus dat is op zich wel logisch denk ik dat lijkt me ook, want als het dicht aan de grondstoffen dan zou het in Duitsland ook een, een, een duur medicijn ja. wat nauwelijks veranderd is uh. correct, ja daar wonen meer mensen, dus dan zullen ze ook meer mensen hebben die hetzelfde medicijn nodig hebben Ja uh, precies, ja, zo denk ik er ook over ja. dat is wel een heel erg bijzonder eh, excuus. Um, nou, nou, nou, hoe, voor hoe lang kan je zo nu vooruit bij deze twee flesjes die hij nu gekregen heeft? Nou, hij is nu uh, zeg maar de komende drie maanden is hij uh, voorzien van uh, voldoende medicijnen. Ja, er ja, stond van de week ook op NA nieuws nog een ander artikel over een ander gezin in Zandvoort. En uh, ja, die hadden een andere medicijn. Dat moest uit Portugal komen. Die hadden hem maar voor een paar dagen. Dus het is echt wel een groot probleem hoor. En niet alleen voor mensen met jonge kinderen, maar ook voor ouderen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, nou, ik, toevallig heb ik vanochtend uh, uh, in een, uh, ik zeggen, een groot landelijk dagblad uh, uh, gelezen. Ook over een ja. mevrouw die, uh, uh, ik geloof 24 is. En die ja. hele epilepsie, epilepsie aanvallen krijgt als een bepaald medicijn niet krijgt. En dat is ja. ook niet verradig. En ze krijgt dus gewoon die epilepsieaanvallen. aanvallen. Ja. Um. Ja, dat is ook, ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Ik vind dat uh, echt een kwalijke zaak. Wordt ook veel te weinig aandacht aan besteed door onze fantastische regering. Ja, en heb jij enig idee uh, hoe we daar meer aandacht aan zouden kunnen besteden? Of hoe we mensen zouden kunnen wakker schudden? Um, ja, uh, veel pers en uh, veel klagen, denk ik. Want anders dan gebeurt er niks mee. En ook de zorgautoriteit in Nederland aanspreken. Ja, dat, desnoods de vergoedingen maar omhoog. Die medicijnen moeten wel gewoon geleverd worden. Ja, het heeft niet zo heel veel zin natuurlijk als wij allemaal uh, goedkoper uit zijn... maar vervolgens uh, uh, onze medicijnen niet krijgen. Nee, precies. Maar ja, de zorg wordt natuurlijk helemaal uitgeknepen. Uh, dat is ook al jaren gaande. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een uh, slecht, uh, slecht uh, gevoel van wat er allemaal plaatsvindt. Ja, eh... Uh... Dat nou zeg je inderdaad er wat van. We hebben hier een de uh, woord op bezoek gehad... als gast van de, van de, van de gemeente. Uh, minister ja. Corny Helder. Uh, minister ja. Corny Helder die ook bekend is van het uh, voetbal. Maar uh, ja. zij is ook toevallig de minister... voor uh, de langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ja. De wijkverpleegkundige zorg... en de coördinatie rond COVID. Zouden ja. wij uh, niet haar... Eens, uh, uh, uh, onze burgemeesters kunnen vragen... van goh, zij is gast geweest. Misschien moeten we haar eens aanspreken. Ja. Nou ja of minister Kuipers ja. natuurlijk. Ja. Nou ja, meneer Kuipers is alleen maar bezig om de zorg verder uit te kleden. Ik wil ook weer twee hartcentra sluiten voor jonge kinderen. En waar gaan we naartoe in Nederland? Ja, ik, ik kan me daar best wel druk over maken. Ik vind echt uh, dat we de verkeerde kant op gaan. Nou ja. we, waren we hadden het in Nederland altijd vrij goed voor elkaar. Maar nu uh, holt het achteruit. En dat is in heel veel segmenten zo. In de zorg dan? Ja. Ja, dat is zeker het geval. Maar wat jij zegt, dit is natuurlijk wel uh, uh, uh, geen incident. Het is jou overkomen, maar het is al ja. heel dicht bij ons uh, gebeurt het dus al, al meer. En het zal ja, waarschijnlijk alleen maar meer worden als dit beleid zo doorgaat. Nou ja. ja, het gaat niet alleen om ons, maar wij wilden gewoon aandacht vestigen dat het voor heel veel mensen een probleem is. En er zijn, wij hebben een groot netwerk, gelukkig. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat niet hebben en uh, daar is het echt een groot probleem voor om aan de juiste medicijnen en tijdig te kunnen krijgen. Ja, maar je moet zeggen, je moet maar in de auto kunnen stappen... en 700 kilometer op en neerrijden. Precies. Uh, ja. En dan moet je ook maar maar kunnen. En je moet maar een auto hebben. En jouw mensen ja. uit Portugal, dat is ook niet de de deur. Nee, klopt. Uh, maar jouw zoon uh, maakt het inmiddels goed. Ja, nee, dat, uh, dat, dat is prima. Die heeft gelukkig uh, geen medicijnen hoeven missen. Nee, nee, gelukkig niet. Nee, we ja. nee, hebben wel tijdig gere gereageerd, zeg maar. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop ja. dat je deze strijd uh, voortzet. Dat je, de, dat je aan de bel blijft trekken, daar waar mogelijk. Ja. Uh, want het is voor iedereen in Nederland eigenlijk van belang dat we hier wat aan gaan doen. Absoluut. Nou, ik geloof wel dat de pers er uh, op dit moment uh, redelijk wat aandacht aan besteedt. Dus uh, ik heb er vertrouwen in. Oké, okay. nou dat wordt uh, vervolgd. En um, mocht er iets zijn waar je zegt van nou, dat gaat uh, niet lukken of uh, het dreigt weer eens niet goed te gaan. En dan is er in ieder geval altijd een luisterend oor bij ZFM. Um, Hartstikke voor de media. Goed zo. Ik wens nou, je bedankt. heel veel succes. Oké, okay. hartelijk bedankt. En ook een mooie dag. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. We gaan nu nog even luisteren naar een uh, mooi stukje muziek. Maar daarvoor ga ik u nog even meenemen in het programma voor het volgende uur. Want we gaan praten uh, met Nicole Teunissen. En die gaat ons vertellen dat het paviljoen vrijwilligers zoekt. En dan denkt u, het paviljoen, wat is het paviljoen? Nou, dat is in Huis in de Duinen. En daar is een mooi paviljoen. En daar hebben ze vrijwilligers nodig. Daarna komt uh, Tom Limmen. Uh, die komt praten over de komende evenementen van Le Champion. Allerlei fantastische evenementen bente waar u de benen kan strekken in Zandvoort en om Zandvoort heen, op een circuit en dergelijke. Daar zijn heel veel leuke dingen over te vertellen. En dan hebben we de Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek. Daar hebben we ook heel veel leuke informatie over en daar gaan we u straks over bijpraten. In het volgende uur wordt dat van Goedemorgen, Zandvoort. Dan gaan we nu luisteren naar They Don't Care About Us, een zeer toepasselijke titel na het vorige onderwerp van Michael Jackson.